Jump shotgun cow la la lala la, lala la. Lala la la lala la lala la lala la lala la lala la lala la lala la lala la la la la la la la als ik aan jou denk als ik aan jou denk dan denk ik aan jou, ik aan jou, denk, ik aan jou denk, dan denk ik aan jou als ik aan je denk als ik aan je denk dan denk ik aan een vrouw omdat ik een man ben, omdat ik een man ben, zie ik jou al staan, zie ik jou al staan. Gebogen aan het aanrecht, gebogen aan het aanrecht, laat ik me pas gaan, laat ik me pas gaan. Met je bolle rode wangen, met je bolle rode wangen. Waar ik zo graag in knijp, waar ik zo graag in knijp, voel ik het verlangen. Voel ik het verlangen. Want jij maakt me o zo lijf. Oh, ja. Want zoenen is gaaf.